Gemeente gaat nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.